7 Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Ouders van een doodgeboren kind kunnen vanaf maandag een verzoek indienen bij de gemeente. om het kind op te nemen in de basisregistratie-personen. De wetswijziging is een gevolg van een petitie in 2016. Ouders willen daarmee wettelijke erkenning afdwingen. dat hun doodgeboren kind bestaan had. De Tweede en Eerste Kamer stemden unaniem in met het verzoek. Bij een aanval van de islamitische terreurgroep Boko Haram in Nigeria zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen, meldt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie vertelden getuigen dat regeringstroepen zich hadden teruggetrokken waardoor Boko Haram toe kon slaan. Leden van de terreurgroep kwamen op motoren naar het dorp waar ze huizen en winkels in brand staken en inwoners doden. Vanwege de aanval zijn 30.000 mensen op de vlucht geslagen naar Cameroen. Nederland onderzoekt of Nederlandse moeders met kinderen... vanuit Koerdische kampen in Noord-Syrië... naar veilig gebied kunnen worden gebracht. Minister Grapperhaus zegt tegen de NOS... dat hij met de Koerdische autoriteiten de mogelijkheden bekijkt. De vrouwen zouden zich dan bij een Nederlands consulaat kunnen melden... en naar Nederland worden gebracht. Tot nu toe vindt Nederland dat vrouwen zelf naar een consulaat moeten reizen... maar omdat ze gevangen zitten is dat niet mogelijk. Grapperhaus reageert op de dood van een Nederlandse vrouw... in het Syrische kamp die twee kinderen achterlaat. In drie Koerdische kampen in Noord-Syrië... zitten op dit moment ongeveer 30 Nederlandse vrouwen... met hun kinderen gevangen. Ze zitten daar omdat ze uit IS-gebied komen. In Biesemortel tussen Den Bosch en Tilburg... zitten duizend varkens en biggen in een brandende stal. De dieren zijn volgens de brandweer niet meer te redden. Het vuur brak vanmiddag even voor vier uur uit... door nog onbekende oorzaak. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat het te gevaarlijk is... om de stal binnen te gaan... Als de varkens niet omkomen door de vlammen, dan door de paniek, zei hij tegen Omroep Brabant. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt, lokaal kan er een buitje vallen... en vanavond en vannacht valt er lichte neerslag, is er ook grote kans op gladheid. Ook morgen is het grijs, in het oosten kan er dan wat sneeuw vallen... en de temperatuur komt uit rond de drie graden. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Hello.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 Allow J'te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls J'te dit gris j'te dit monde, j'te dit famine, j'te dit tiers monde qui dit fatigue, dit réveil, Entre sous de la veille Allons, on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Alors on danse, Alors on danse. Ik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 Zullen haar goed vinden. zij is de moeite waard, al blijft ons niet bespaard. We zullen haar. 18, Sandmelo, op de kade een meisje heel alleen.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 Het goed, daar wordt een feest met z'n allen! Ja. Oeteldonk, een gat, krabbigat, gat, Eén keer per jaar gaan alle remmen los! Ons die zit thuis op de bank, terwijl ik lekker hos! Ik is geen gemekker en de vrolijk is lekker los! Dan mag ik geen naar kijken, geef mijn ogen goed de kost! Die het toch niet door Vika is het niet Want ik stel me netjes voor Ik pak ze stevig vast En zak zakjes lekker door Zak, zak, zak Ik zie ze links Ik zie ze rechts De ene heeft een mokkel En de andere die letteren Ik zie ze links Wachten en gooien na elke meter vier Worden ze alleen maar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 I can't believe that I see this, we're out right on chances now, and I just want Could fade so fast. We said forever, but now we're.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 Can't get into too much trouble Now I gotta keep I keep on breathing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 to So sound. 6.9 ZFM ZFM This is HTVI Happy TV International bringing you happy news from around the world 24 hours a day This is HTVI Happy TV International bringing you happy news from around the world 24 hours a day day day Day, day.